met het nieuws van 1988 en 1989. Begin februari start een commercieel radiostation in Nederland. De naam Cable One. Er wordt uitgezonden via een satellietkanaal. Nederlandse kabelnetten pikken het signaal op en geven het door op de kabel. Formeel is Cable One een Britse onderneming. De studio's van het station staan in Hilversum. In april 1988 nog meer nieuws op het mediafront. Nederland 3 start met uitzenden. En Radio 10 zit het levenslicht. Radio 10 werkt net als Cable 1 met een zogeheten u constructie die loopt via Italië. In september 1988 volgt de geboorte van Sky Radio... Begin april wordt Ferdi Elsass gearresteerd, de moordenaar van Aolt topman Gerrit Jan Heijn. Op zijn eigen aanwijzingen vindt de politie in de bossen bij Renkum het stoffelijk overschot van Heijn. Nederland wint in juni het EK voetbal. In de finale wordt de Sovjet-Unie met 2-0 verslagen. Bij thuiskomst van het Nederlandse elftal is er in Amsterdam een massaal volksfeest. George Bush senior wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In december explodeert vlucht Am 103. Het toestel stort neer bij het Schotse Lockerbie. Alles wijst op een aanslag. Later blijkt het regime in Libië erachter te zitten. Op de Noordzee wordt in het voorjaar van 1988 hard gewerkt... aan het herstel van het antennesysteem aan boord van het zendschip Ross Revenge. Na de mastbreuk van november 1987. In juli is de start van een nieuwe Nederlandse zeezender... radio 558, genoemd naar de frequentie van 558 kHz... waarop het uitzendt. Vier maanden later verhuist het station naar 819 kHz... en noemt zich radio 819. Het herstel van de antennes maakt het uitzenden... door twee stations van het schip weer mogelijk. Radio Caroline is ook weer te horen vanaf zee. En dan 1989... Het is het jaar van de grote ingrijpende veranderingen in Oost-Europa. Alle communistische regimes moeten hun biezen pakken. In diverse landen achter het IJzeren Gordijn... doen zich ongekende verschijnselen voor. Protestacties en demonstraties. Op 9 november besluit het DDR-regime... de reisbeperkingen voor Oost-Duitsers op te heffen. Vrijwel direct na de bekendmaking van het besluit... klimmen de eerste Oost-Duitsers in Berlijn over de muur... richting West-Berlijn. De val van de Berlijnse muur is het begin... van een complete politieke omwenteling in heel Oost-Europa. De commerciële radiozenders Cable One, Radio 10 en Sky Radio... winnen snel aan populariteit. Dat gaat ten koste van de Hilversumse omroepen. De NOS zoekt en vindt juridische mogelijkheden... om de stations aan te pakken. Het wordt uiteindelijk het kabelnet in Gouda verboden... om nog langer Cable One door te geven... Andere kabelnetten in Nederland kiezen daarna snel eieren voor hun geld. En zo wordt Cable One het zwijgen opgelegd. De juridische constructies rond Radio 10 en Sky blijken wel waterdicht. Op 2 oktober 1989 krijgt Nederland voor het eerst sinds de rem in 1964... commerciële tv. RTL Veronique gaat van start. Een paar maanden later gaat het station verder als RTL 4. Een andere zender, TV10, van Joop van den Ende, vist achter het net. De juridische opzet van TV10 wordt door het commissariaat... voor de media van de hand gewezen. Op de middengolf heeft de radioluisteraar in de eerste maanden van 1989... de keuze uit twee zeezenders. Radio Caroline en het Nederlandse Radio 819. Aan boord van het zendschip Ross Revenge wordt intussen geëxperimenteerd... met uitzendingen op de Korte Golf... Via het zogeheten World Mission Radio en in verhuurde zendtijd worden religieuze programma's uitgezonden, voornamelijk van Amerikaanse makelij. De uitzendingen op de korte golf blijken storingen te veroorzaken. Nederlandse en Britse autoriteiten komen tot de ontdekking dat de registratie van het schip niet op orde is. Op zaterdag 19 augustus komt er een schip langs zij met aan boord Nederlandse opsporingsambtenaren. De Ross Revenge wordt daarna min of meer leeggehaald. En die gebeurtenis markeert het feitelijke einde... van 30 jaar Nederlandse zeezaande geschiedenis. Dat is lekker. Daar zijn ze weer. De makers van toen, met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor heel, he, he, he leven. This jockey extraordinaire. No hand. ...uit 1967 en uit Groningen afkomstig. En Jazz uh, yes, fancy. Ik denk, ja, normaal leuk plaatje uit, 1965, uh, uit 1967. Nee, dat was het niet. Het was een plaat die uh, heel veel gedraaid werd... ...op de toenmalige Radio 227. Dat uitzond soms van de laissez-faire. Ja, ik was toen een jaar of acht negen... ...en toen had ik mee eerst het transistorradiootje. En toen hoorde ik die zender Toen was toch wat een Amerikaanse leest geschoold... En, uh, ja, dat werd op een manier van presentatie gedaan... Die, uh, die, die, die, die zeker bij Veronica niet te horen was. En, ja, het was ook de kweekvijver van andere talenten. Want uh, Tom Collins is daar begonnen en blijft zijn Harding. Radio 227 was eigenlijk maar een kort leven beschoord. Hè. De eerste maanden van uh, 1967 was dat. Zo'n beetje tussen maart en uh, juli van dat jaar... Leuk, die zijn er altijd een echo in de stem zitten. En hoorde je die Tisje ook eens praten van uh, de zwinkende van Radio 227. Uw station op de Middenholf. Prachtig, ik, ik hoor het nog bij wijze spreken. Het is, uh, oh, we zijn alweer begonnen aan dat laatste uur van de Unieke VM uh, van dit, uh, dit paasgebeuren. En het is weer allemaal voorbij gevlogen. En dit uur gaan we een beetje terugblikken met, met leuke plaatjes die uh, ook met de geschiedenis van radio te maken hebben. En ook met radio van uh, nu wat nu nog gaat. Wat naast me staat Leon Kees. Goedemiddag, Leon. Ja, goedemiddag. Want uh, ja, wij zitten samen op een st station dat jij runt en dat heet MiamiCo. International. Ja, maar maar voor dat ik je dat je daarover heb, ik ja. wil even één ding zeggen. Dit is het laatste uur en dat oh. dat zijn de legendarische woorden die uh, zeg maar enkele meters vanaf deze plek ooit zijn ja. uitgesproken. Ja, maar dat ja. dat vanaf, vanaf, vanaf een tape ja, ja, dat, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar dan gaan we gaan er geen triestuur van nee, maken. We maken een lekker groot programma. Luister maar eens aan dit uh, typisch laserplaatje.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 Oh, heel veel gedraaid op laser 5 natuurlijk deze, van uh, Phil Verren. We zitten hier op de Veronica-boot. Ja, en dan hebben we het heel gauw natuurlijk over Veronica. Over 31 augustus 1974, en wat ons toen de radioliefhebbers is aangedaan. Eén plaat kan dan absoluut niet ontbreken, denk ik. Luister naar Peter Koelrijn. Ik zei het al, de woede, ik zei het al eerder vandaag, dus de woede en de, de boosheid van uh, wat er toen gebeurde in 1974 is uh, on, ongetwijfeld heel goed hoorbaar. In deze opname van Peter Koeler en ik, ik beschouw het als een van zijn beste die eigenlijk ooit gemaakt zijn. We zitten hier op de Vronica boot en Jos van Heerden loopt op het terras als het goed is. En ik, ik hoor wat gekraak. Jos. Uh, hallo Tess, Tess. Bent u daar in beeld? Ja, nee. Oh. Ho, ho, ho, ho. Het gaat hem toch niet helemaal worden, weet ik. Dit, uh, dit lijkt wel etenpiraterij. Houd je toutje radio is het weer gewoon geworden. We gaan het zo denk ik nog eens op, uh, opnieuw proberen om te kijken of de reacties van het uh, publiek zijn binnen te halen met uh, Jos van Heer. Got along without you Before I met you Gonna get along without you now Gonna find somebody twice as cute Cause you didn't love me anyhow You ran around with every boy in town And you never cared if it got me down You had me to wear it always on my guard But you laughed at me cause I tried too hard Boom, boom, boom, boom Gonna get along without you now Boom boom Boom boom Gonna get along without you now huh. Got along without you Before I met you Gonna get along without you now Gonna find somebody Twice as cute But you didn't love me anyhow I lost my money and I lost my pride Didn't have much money, but I really tried You made you happy when you made me cry And you broke my heart, so I said goodbye Kum-bum, bum Gonna get along without you now Kum-bum, bum Gonna get along without you now Boom bum boom bum boom, boom. Gonna get along with you now mm -hmm. Boom boom Gonna get along with you now mm -hmm. Boom boom Gonna get along with you now ja, ik, ik hou van de laatste plaatjes. Dit was er ook weer zo eentje uit uh, de jaren 60 afkomstig. Trini Lopez, uh, ook een, een laatste plaatje ooit gedraaid bij R&I in september 1970. En nou, ik meen ook in het uur van BKL in uh, 1967 op... Uh, 14 augustus. Ik ga weer proberen. Ja, Je zult het niet geloven om eventjes contact te leggen met uh, Jos van Heren. Jos, jij staat op het uh, terras. Ja, Louis, het is inderdaad gelukt. Uh, ik ben er. Uh, ik klink erg hard, hoor ik. Uh, de blik die ik kan richten op het Veronica-schip. Je weet, als je hier nog niet bent geweest in uh, de KSM haven in Amsterdam. Uh, ze hebben het uh, Veronica-schip de Nordenij hier neergelegd aan de kade. Aan de ene kant is een vrij groot terras. Daar zitten de mensen. Heerlijk in het zonnetje. Het is echt genieten. En uh, de letters Veronica in de, de oorspronkelijke witte letters. Die, uh, die staan op, nog steeds op de zijkant van het schip. En uh, bij de E van Veronica, daar is de deur, daar kom je naar binnen. Volgens mij was dat ook waar vroeger uh, getenderd werd of zo, hè? de E. Uh, ik zit hier naast de heren die de tijd van Veronica op de, de middengolf op volle zee we hebben gehad. Max, ook bekend van de zeecenters, Max de Graaf, hè? Jazeker. Nou ja, bekend. Uh, het is alweer heel lang geleden. Maar... Lang geleden. Uh, hoe oud was je toen je Veronica nog hoorde op de 538? Toen was ik, uh, denk, 14. Ja, 14 jaar. En ik zie het nog uh, voor me, s'avonds al die lampjes uh, aan de kust bij Scheveningen. Hartstikke mooi. En dan zag je ook Noordzee daarnaast liggen... en volgens mij Caroline er ook nog bij. Drie bootjes lagen er toen... En wanneer dacht je, dat zou ik ook wel willen, Max? Nou, dat had ik uh, toen mijn broer, uh, toen was ik twaalf. En uh, mijn broer die maakte toen op de bandrecorder die we toen gekregen hadden... een radioprogramma, fietsen rond de tafel. Oké. Okay. En toen draaide hij als tune uh, draaide die, uh, de muziek van uh, The Mosquito, uh, van The Doors. Ja. Yeah. En dat was een mooi orgeltje in het midden, een soort break. En dat, dat klonk zo gaaf, dat ben ik nooit vergeten. En vanaf dat moment dacht ik, hey, uh, radio maken, dat vind ik wel heel erg leuk. En ja. dat heb ik nooit meer losgelaten, sindsdien. die. Ja, dat, dat is het ook. Uh, Herbert Visser zit er ook nog, uh, ja. net als ik, een Caroline shit. Ja, uh, absoluut. Als jij denkt aan Radio Veronica, wie waren jouw helden? <laughs> ik heb zeker Radio Veronica geluisterd als kleine jongen. Alleen ik was fan van Noordzee. Oké. Okay. Ik, had, ik had geen helden bij Veronica. Want Veronica stond op toen ik een... Nou, ik, ik weet in ieder geval dat toen ik twee jaar oud was... luisterde mijn moeder altijd naar Radio Dolfijn. Dus toen ging ik al naar de concurrentie van Veronica. Uh, ja, tussen 67 en, weet ik veel, 1970 uh, was natuurlijk wel gewoon Radio Veronica. Want er was niks anders. Alleen ik was te klein om, om echt uh, naar programma's te kunnen luisteren. Ik, was, ik ben geboren in 1965. Maar, maar je bent nog hartstikke jong, man. Ja, maar ik kan, ik kan me wel gewoon echt, uh, echt, echt heel erg goed nog herinneren. Maar ik weet dat op mijn verjaardag in 1972, op 3 februari... Toen werd ik 7, Toen kreeg ik een radiootje. Op mijn verjaardag kreeg ik een radio. Een, een Japans dingetje. Een Japanse transistor. Een Koyo. Ja, een San, uh, Sankyo, weet ik veel wat. wat voor, Maar in ieder geval zoiets. En um, daar uh, zat Radio Veronica op. Maar ja, ik ging dus aan dat ding draaien. En ik ontdekte op mijn verjaardag... op zevenjarige leeftijd ontdekte ik Radio Noordzee. Voor jou werd, werd het Radio Noordzee. Bij ons was het wel eens hommelos, want mijn oude broer... die luisterde naar Radio Noordzee. En ik luisterde naar Veronica. En ik, ik weet nog, 31 augustus 1974... zat mijn broer op zolder... naar het laatste uur van, uh, van Noordzee te luisteren. Ik zat te luisteren naar Radio Veronica. En dat was allemaal sentimenteel. En terecht, want het was vreselijk. Ik voelde me in de steek gelaten. Maar de Noordzee was van... nou, dit ja, was het, doei doei, zoiets was ja. de Noordzee. Kijk, ja, ik... als Let's Klein kind, ik was echt Noordzee-fan, echt Noordzee-fan. En af en toe, als er een wat minder leuke plaats was op Noordzee, ging je naar Veronica, maar dan hoorde ik altijd van ja, dat is niks. Dus toen dat verboden werd. Hè, ik heb ook die laatste dag, als, inmiddels was ik negen, heb ik echt intensief de hele dag naar Noordzee geluisterd. En ja, zoals ik het toen ervoer, vond ik het terecht dat Veronica moest stoppen. En nee, ik vond het oneerlijk dat Noordzee moest stoppen. Ja, dat, dat zijn meningen. Dat zijn, ik had het begrijpen, het Noordzee had wel een inhaalslag op dat we mensen waren. Uh, eh, hartstikke goed. Ik luister de s'avonds vaak naar de Engelsen, want die draaiden wel Motown, die draaiden wel Sol en dat deed Veronica te weinig. Maar het signaal van Noordzee was ook dusdanig hard. Je kon daar niet omheen. En Veronica was altijd in de ruis. Altijd veel Abraham. Ik woonde, ik woonde in Zevenaar tegen de Duitse grens. Noordzee kon ik veel harder ontvangen dan Veronica. Dat klopt. En Louis, um, wat was jij van Noordzee of Veronica? Ik, uh, ik, ik sluit me helemaal aan bij het kamp van Herbert Visser. Ik was een R&I-fan. Met, met name 1970. Toen die zender begon. Uh, ik vond het fantastisch dat in februari begon die zender En... Uh, ik hoor ineens al muziek hier, maar goed, februari begon die zender. En uh, ik hoorde ineens op FM, Roger Day en the Archer. Ja. Uh, noem maar op, op ja. FM in Amsterdam. Zo. Ah, dat was een feestje joh. Ja, nu is het zo uh, twee tegen uh, 2 tegen. 1. Arnleis staat 2-1 voor Max, ik hoop. Ja. Uh, wat, voor wie was jij? Nou, ik vond uh, vroeger vond ik uh, de sfeer van Mi Amigo heel erg leuk. Het ja, ja. sprak mij enorm aan. Die Belgen met die Suzy en uh, Peter van Dam. Uh, Peter van Dam, uh, Joven. van Ja, hartstikke leuk. Ja. Gouwe tijden. Zijn hier nog Veronica Noordzee fans? Zeker weten. Ja, Noordzee of Veronica? Allebei. Ja. Ik Noordzee, want ik ben geïnspireerd. Ik was zendetechnicus bij Hofstad Radio. Heb ik het goed als uh, Harry Specialist bij Hofstad Radio. En ik werd geïnspireerd. Aan boord van de Meewood 2 had ik een rondleiding. En ik zag al die zenders daar beneden, die zenderruimte. Die was meteen verkocht. Nou, je hoort het, Louis. Het is verdeeld. Maar nu staan we voor het schip van Veronica. En uh, bij mij gaat toch wel iets door me heen van wauw. Weet je wel, nou, zoiets. Ja, dat was het ook. Het waren, het waren natuurlijk ook prachtige tijden. Dankjewel, Jos. Jo. Uniek Antique. ...jaar 1984 van de Style Council. Dat laatste van een unieke film op, op dit uh, paasweekend. En uh, zoals beloofd, het begint van het programma. Ik zou het ook uh, eventjes hebben over iets wat de heden te dagen nog gewoon gebeurt. Niet over in het verleden, nee. Vandaag de dag, gewoon op de Korte Golf. Leon, jij zit naast me. Ja, nou, elke dag in de lucht. Ja, uh, bij. jij en ik, uh, ja, te horen op uh, Radio Miamigo International. En ja, daar is altijd veel verwarring over geweest. Omdat heel veel mensen denken dat dat de voortzetting is van het, van het Belgische Miramigo. Dat is nooit het geval geweest. We zijn net trouwens als dat seizoen ooit vernoemd naar uh, het zendschip Miamigo. En dat kwam omdat de toenmalige Duitse initiatiefnemer-eigenaar het station al zo had. Tenminste, die had in, in Spanje. Een FM-zender ja. uh, onder die naam. En uh, ja, toen hij, hij had als hobby uh, dat A echte AM-geluid van toen. En dat, dat kon nog op, de, op ja. de korte golf. En wat je ook eigenlijk erbij moet vermelden, is dat toen eigenlijk die onduidelijkheid over die namen zo allemaal nog niet was. Nee, al dat die is de internetcansje nee. na de hand gekomen. Die waren er allemaal nog nee, niet. Nee, die waren niet. Geleden, ik spreek nu over uh, elf jaar geleden maar liefst. Uh, eigenlijk precies elf jaar geleden ja, dat, uh, ja. dat, dat dat initiatief uh, kwam. En uh, nou ja, we zijn inmiddels elf jaar verder, waarvan tien jaar met een eigen korte golf. Op 6085 kilohertz, en uh, daar, daar zenden we uh, ja, eigenlijk de, de leukste muziek uit, uit de gouden tijd van de zeezenders. En als zodanig zijn we ook Europe's number one oldie station, want ja, wij, wij hebben een heel uitgebalanceerd uh, muziek aanbod, wat wat je eigenlijk nergens anders hoort. Wij nou, hebben niet uh, een, een boek met de met de beste top 100 uh, of noem je dat uh, nummer 1 hits uit uh, diverse. top nou, ja, 100. Wij draaien hebben... heel veel oldies, maar ik, ik heb ja. Die hadden we altijd wel begrepen... dat er ook heel veel luisteraars waren tot Nieuw-Zeeland, Australië... Zeker, eh. we hebben luisteraars letterlijk over de hele wereld. Het is ook een echt internationaal station. Um, en vandaar ook dat we in vier talen uitzenden. En, en jij en ik zijn eigenlijk de enige Nederlandse stemmen die te horen zijn. Maar we hebben, we hebben er drie uit Engeland, één uit Duitsland, eh. uh, uit Frankrijk. En, uh, ja, het is een echt internationaal station... dat ook optimaal gebruik maakt van, uh, ja, van het internet. Wat natuurlijk ook volledig uh, wereldomvattend is. Maar maar de korte golf gebruik je eigenlijk om korte golf. mensen te vangen om naar internet toe te gaan? Nou, de korte golf is meer, zoals we zeggen, omdat het kan. Uh, ja. het is een... Uh, nou ja, het kost nog uh, geld. Het, ja, nee, nee zeker. Maar het, dat is eigenlijk weer voor een andere doelgroep. Dat zijn de radio-enthousiastelingen radio die, uh, ja, die nog dat echte oude FM-geluid willen horen. Of AM-geluid willen horen. Maar bij ons gaat het eigenlijk meer om de, om de muziek. De goede popmuziek uit de... Uh, ja, uit de tijd van de zeezenders. En we werken ook met een team wat grotendeels bestaat uit mensen die ook, net als ikzelf, ooit begonnen zijn op, op het centrip Miamigo. Ja, Waaronder een hele beroemde. Ik denk dan aan Emperor Roscoe. De, ja. de, die uh, al in 1964 aan boord stapte van de Miami. En die nog iedere week op zaterdag en, uh, en ook op vrijdag herhalen we dat een splinternieuw programma maakt vanuit waar die woont, Los Angeles, Californië, die LA Connection. Ja. En.. Uh... en die, uh, ja, Ron O'Quinn. Ron O'Quinn, dat is ook Nee, dat is zeker. Dat is de man die vroeger uh, uh, dat, de baas was op het uh, de wat jij net nog noemde. De laissez-faire. De, de laissez yeah. hij uh, Swinging Radio England en Britain Radio. Daar was ja. hij de, de program director. Ja. Hij was een jonge Amerikaan naar Nederland gehaald. Om, ja, wij in Europa hadden niet veel ervaring met uh, commerciële radio. En dat is, niet dus hij was de specialist. En hij, uh, nog iedere week maakt hij vanuit Ecuador, waar hij woont tegenwoordig. Uh, hij is Amerikaan natuurlijk. Hij heeft een hele carrière daarna nog gehad. In, uh, met name in, in Georgia. Maar hij heeft, ik geloof, in heel, heel Amerika... op, uh, op uh, hoe noem je dat, uh, leidende stations gezeten. En uh, nou, hij is nu gepensioneerd natuurlijk. Maar net als wij allemaal, kan hij het ook niet laten. Dus hij zegt nog iedere week van... Uh, hoe besluit hij altijd? Uh, hoe je het wel? Ja, ja, ja. ja maar <laughs> thank oh, you, thank yeah. you for letting me be myself again. Dat is wat hij zegt. Hey, SOS and Mi Amigo International, the fastest growing AM station in Europe. mag ook niet ontbreken als je op de Veronica-boot uh, natuurlijk programma's uh, zit te doen. Let's wait for a while. Unieke fan met de laatste minuten vanaf uh, de centrum de, de Noorderney. Laat ik maar gewoon zeggen zendschip, want er wordt vandaag uitgezonden. En uh, met uh, de laatste minuten dus van dit paasweekend... waar we heel, heel veel gesproken hebben over radio... en allerlei verhalen hebben opgehaald. Nou, over verhalen gesproken, ik ga er ook nog eens even eentje ingooien. We hadden in begin 1979 bij Unieke toen we begonnen op de kabel en aansturen van, uh, op, uh, op het Acura Hotel in Amsterdam-Zuid hadden we elke week een disco-gigant een plaat die wij uh, in, de, zeg maar in de aandacht brengen op het hele uur dezelfde plaat draaien dat deden zenders toen, dat was toen hip dat, dat deed je gewoon en wij hadden een, een, een bepaalde plaat uitgekozen en toen gingen Rob Hudson en Paul De Wit naar Caroline toe dat ging dus in half april 1979 ging dat uh, zich heel snel spelen en uh, de eerste sure shot die daar gedraaid werd was toevallig dezelfde plaat die ook disco gigant was bij Unique FM. Dat is wel heel toevallig, hè. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? It started is a routine day I got through the in the usual way. Nee, dat altijd uh, naast mij te gast is uh, Leon Keeser, die naast uh, Punt International ook oh, met uh, Decibel te maken heeft gehad natuurlijk. Want die zender moeten we toch ook noemen. Nou, dat Amsterdam. lijkt me wel. Ja, dat was ja. een hele grote was dat in Amsterdam. Alleen het weekend natuurlijk, maar knetteren Nee, helemaal niet het weekend. Uh, door de week ook, uh, iedere avond uh, uiteindelijk natuurlijk. Ja, maar, uh, in de begintijd niet. Dat waren allemaal weekendstations. Maar ja, inderdaad. Ja, Uniek en Dezebel waren ook wel een beetje verweven. Soms uh, we kwamen we bij elkaar over de vloer. Uh, er waren ook mensen als Ron Bisschop, bijvoorbeeld, die, uh, van, van Uniek, die ook wel bij Dezebel draaiden. En ja, het is jammer dat die een beetje ontbreken vandaag. Maar Dezebel is natuurlijk vooral bekend geworden. Of uh, had natuurlijk hele goede. edition's. Ik denk aan Adam Curry, Jeroen van Enkel, uh, Daniel Dekker. En, en nou ja, ja. Ze waren er meer. Simone Walraven. En ja, dat was natuurlijk waarom Dezebel ook zo poot. Populair was en de muziek niet, niet te vergeten, want, want de muziek was uh, zeker voor die tijd uniek. Dat, dat ging vooral om importmuziek, ja importmuziek dus, muziek die je zeker niet hoorde bij de mainstream zenders, zoals uh, Veronica toen of de Tros of Uniek. Ja, maar ze waren, en, ja. ze waren ook spectaculair, omdat uh, nou ja, Ed Bakker loopt die toevallig rond. Ja. Ja, ze sleepte net als in Den Haag uh, die grote hardy hier naartoe, zeker ombouwen tot er 500-600 watt uitkwam en dan begonnen in Amsterdam. Ja, en helemaal, uh, <laughs> helemaal openlijk. Het zat in een winkelpandje aan de, de kostenkamer. En ja, daar, daar, daar stond een hele hoge mast op het dak, ja. en de zware zender stond er binnen. En de studio, in de kelder, en een nieuwsroom op de eerste verdieping. En gaan maken. En gaan. En uh, ik weet nog dat in 1984 uh, is, uh, zeg maar, een heel jaar lang is het station ongemoeid gelaten door de, door de overheid. We hadden heel veel goed uh, ja. Net als aanvankelijk uniek, maar die hebben dat een. Beetje verpest, denk ik, door heel veel ja, publicaties ja, en uh, door de publiciteit nou ja, zoeken met de overvloed. In, in 83 we hebben we ook best een lange tijd gehad dat de uh, relatief ongemoeid werden gelaten. Ja, you. 83. Ja. begon echt uh, fout te lopen in uh, 84. Maar ik denk ja. dat de overheid was niet gecharmeerd van uh, grote voorpagina's in de Telegraaf met slangen. En, uh, nee, nee, <laughs> en dat, nee. dat heeft wel veel, veel, veel problemen gezorgd, natuurlijk, denk ik, voor jullie, als je wat. wat... Nou ja, wat, wat ik begreep is gewoon dat dat... Uh, men kon toen vroeger de, la, de landpiraat alleen aanpakken... op het feit dat ze dus de, de radio en telegrafie werden ja. overtraden. Ja. En men, men ging het uh, fiscaal benaderen. Mm. En uh, werden we ja. moment ook stations gepakt. Ja, en er gewoon gezegd, is... jullie hebben een ton verdiend. Bewijs maar dat dat niet zo is. Ja, op dat moment werd er nou. natuurlijk... In 1985 kregen we officieel te horen van jongens uh, of legaal worden of stoppen. Maar het wordt niet verder gedoogd. En dat, ja, dat is jammer. Daarna ja. Daarnaast nog op de kabel uh, geweest... Ja een tijd, maar, ja, maar toen, was, toen de was de ziel er al uit. Ja, nou ja, ja. Je, je, wij zaten op bijvoorbeeld legaal en dan zaten we op een kabelkanaal. En dan zat je de hele dag, had je daar piepjes. En alleen s'avonds tussen ja. 9 en 12, dan waren die piepjes weg. Dan mochten wij drie uur programma doen. En dan gingen we gewoon weer piep, piep, piep, piep, piep. Nou, nou ja, nee. waar, waar zijn we nou toch mee bezig in dit land? Deze bel is te ontvangen van, nou, laten we zeggen, onder Leiden tot uh, Den Helder, Utrecht, Haarlem, alles. Ja, als dat alleen nog op de kabel is, dan... Uh. Mooie tweeën. Dat was, was hem, dat is, ja. ja. Schitterend. Ja. Uniek, antiek. That the end is worth the win. Back to the start is where you want to go. uit de eh, 1970, ook heel veel gedraaid in de tijd eh, bij RNI. Nou, vooruit nog heel even naar Radio 227 plaatje. Natuurlijk, deze van Big, Big de lachje van Kenny Jong als een van de laatste platen die wij draaiden tijdens de Zitvaarsweekend hier bij Unique FM. Mij rest te zeggen. Iedereen te danken. De mensen van het rem die zomaar zeiden van, hier heb je de sleutels, ga maar zitten als je de boel maar schoon achterlaten. De mensen van Dance Radio die alle faciliteiten hebben aangeboden. Technische faciliteiten, operationele faciliteiten. De mensen van uh, de Noorderij hier in de NSDM haven in Amsterdam. En dan al die andere vrijwilligers die. Al is het maar koffie brengen. Ons hebben geholpen om dit, uh, dit hele lange weekend van al die mooie radioophalen mogelijk te hebben kunnen maken. Heel hartelijk dank dat u er was. Uniek, wij zijn uniek, Radio. Uniek, wij zijn uniek, in Amsterdam. Hier is...